10 uur en Montseré met het NMS-journaal. De Eurogroep is bereid om met de Cypriotische autoriteiten verder te praten over alternatieven voor het reddingsplan. Wel verwacht de groep dat Cyprus dat alternatief zo snel mogelijk presenteert. Dat heeft voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep laten weten na een vergadering van de ministers van Financiën van de Eurozone. Hij zei verder dat de onderhandelingen alleen zin hebben als wordt voldaan aan de eerder afgesproken voorwaarden.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 Vanwege het avondgebed was het erg druk bij de moskee. De 84-jarige boetie stond bekend om zijn pittige uitspraken... over de tegenstanders van Assad. Zo omschreef hij de opstandelingen als tuig van de Richel... en als ongelovige honden die niet eens weten hoe je fatsoenlijk moet bidden. In Leeuwarden zijn verschillende huizen geëvacueerd... vanwege een gaslek op de Emmerkade aan de rand van het centrum. Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Groningen is gestremd. De oorzaak en de exacte locatie van het gaslek zijn nog niet duidelijk. Het weer, vannacht, opklaring, het gaat licht vriezen. Morgen is het overwegend droog en de zon schijnt af en toe. Het wordt tussen de 2 en de 5 graden boven nul, maar er staat een ijzige oostenwind. Zaterdag is er veel bewolking met de middagtemperaturen rond het vriespunt. En door de harde wind voelt het dan een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Hey Frans, je moet nog even zeggen van die app. Wat is daarmee dan? Die kun je downloaden. Ja, en dus?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 Goedenavond, op de eerste dag van de WK afstanden voldeed Irene Wust aan de torenhoge verwachtingen. Ze won goud op de drie kilometer. Ja, dat is één. Alleen, ja, het was uh, best zwaar. Koen Verwij had het nog veel zwaarder. Hij werd vlak na een valse start onderuit gereden door Jonathan Cook. Dat is gewoon een klote dat zoiets gebeurt. Weet je. Kijk, het hele seizoen zit al met dingetjes tegen. En, uh, kijk, Ik kan niet uh, zeggen dat ik het ongeluk opzoek, maar uh, dit... Uh... Er is gewoon niet te veel mee. Zometeen veel meer over het schaatsen van vandaag. Ook hebben we aandacht voor Jong Oranje en het Grote Oranje. En sneeuwvlokje zag vandaag Abraham. Er staat een feestje gepland zaterdagavond en in een voetbalvrij weekend. Dat is ook wel lekker. En we bellen zometeen met zaakwaarnemer Mino Raiola... die de UEFA en de FIFA monopolistisch en gesloten noemt... net als een criminele organisatie als de maffia. Hij wordt daarvoor vervolgd door de voetbalbonden en snapt daar niks van. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Goud werd van haar verwacht en goud werd door haar behaald. Irene Wüst was de beste op de drie kilometer. Ze versloeg in haar rit Martina Sablikova, die tweede werd. En Claudia Pechstein pakte het brons. Oftewel, we gaan de eerste dag van de WK afstanden in Sochi doornemen... met Sebastian Timmerman, Sebas, goedenavond. Dag Henri, goedenavond. Uh, was het vandaag exact de Irene Wüst die we verwachten? Dus in grote vorm en superieur? Ja, ja, dat denk ik toch wel. Als je uh, ziet dat Irene Wüst wint met een verschil van... even afgerond naar boven... Uh, 2,4 seconden naar Martina Sablikova toe... en meer dan 5 seconden, uh, 5,3 seconden naar Claudia Perstein. En de manier hoe ze reed... ze reed in een direct duel met, uh, met Martina Sablikova. En op de laatste ronde na was Sablikova... niet één keer sneller in haar rondetijden dan, uh, dan Irene Wüst... Ja, dan was dit uh, de superieure uh, wust die we eigenlijk al zien sinds 2012 is, uh, is uh, veranderd in 2013. Sinds dit uh, kalenderjaar is begonnen. Ze straalt het zelfvertrouwen op een uh, enorme uh, manier uit. Onoverwinnelijkheid eigenlijk. En uh, het is nog beter dan de wust van, uh, van haar topjaar 2007. Uh, dus... De druk lag op haar schouders. iedereen ging ervan uit... dat ze hier uh, tussen aanhalingstekens even het goud kwam ophalen. In ieder geval op deze drie kilometer. En dat heeft ze uh, in de praktijk ook waargemaakt. Heeft ze bewezen. Echt uh, complimenten voor iedereen wust. Alle credits dus voor wust. En Sablikova, hè, dat was haar grote concurrenten op papier... was zij weer helemaal 100% fit en ging ze er ook helemaal voor? Ja, nou eigenlijk vanaf het begin reed ze... het is een cliché van heb ik jou daar, maar het, het was wel de waarheid... reed ze achter de feiten aan, reed ze achter Irene Wust aan. En het hele seizoen heeft Martina Sablikova nog geen drie kilometer uh, gewonnen. Dus wat dat betreft waren de voortekenen ook niet zo al te best voor, uh, voor de Tsjechische. Ik denk dat zij toch meer thuis is nog op de vijf kilometer... zeker uh, dit seizoen, dan op de drie kilometer... Ik heb wel het idee dat ze uh, uh, veel betere vorm had dan in Heerenveen... toen ze er echt absoluut niet aan te pas kwam, bijna twee weken geleden. En ze ook een, uh, een, een desastreuze indruk achterliet. Dat was vandaag minder bij Sablikova. Maar ze kwam, uh, zoals gezegd, geen moment in de buurt van Irene Wüst... op die slotronde na, toen Wüst toch wel moeite had, hoor. Maar uh, nee, de drie kilometer was echt, uh, echt volledig voor Wüst... en reed Sablikova echt in de schaduw van Wüst. We gaan even luisteren naar de winnares Wust, Zij moest en wilde vooral ook wel volgaan om te winnen. Het was zeker best zwaar. Ja. Ik moest ook eerlijk bekennen dat uh, totdat ik ging rijden was 4.09 de snelste tijd. Toen dacht ik wel even nou. Dat was niet echt heel snel vergeleken met wat we een beetje gewend zijn de laatste tijd. Maar, ja, mijn race ging uh, tot twee rondjes voor het eind eigenlijk heel erg makkelijk. Ik kon uh, ja, weer rondje vier weer lekker versnellen. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel heel erg goed. Alleen ja, het was uh, best zwaar. ...dat het belangrijkste moment van de race van 1400 naar 1800 meter. 31.4de rondetijd voor Irene Wüst. Die is aan het versnellen. En dat is een hele mooie rondetijd hoor. Als je halverwege die, die drie kilometer nog eventjes van 31.6 naar 31.4 kunt gaan. Dat heeft zij nog. Dat is ook wel ook het trademark van Irene Wüst als ze heel erg goed is. En deze rondetijd die heeft ze in ieder geval te pakken. Pak ze hier nog steeds 4 ten opzichte van, uh, van uh, Sablikova. Toen je eigenlijk ook je tegenstander knakte. Ja, dat was ook wel een beetje de bedoeling. Ik dacht van... Uh... Ja, ik schrok wel een beetje dat ze een soort van voor mijn gevoel mee opende. Wist je dat ze hier beter zou zijn dan eerder in het seizoen? Ja, had ik wel verwacht. Ik bedoel, ze liet niet voor niks de week al rond schieten. En uh, ja, dan weet je wel een beetje, dat op die Kova 3 kilometer, 5 kilometer. Heel lang hiervoor kunnen trainen. En uh, ik had wel verwacht dat ze hier heel erg goed zou zijn. Ik moet ook eerlijk bekend dat ik niet had verwacht dat ze zo slecht zou zijn in Heerenveen. Maar uh, ja, mijn plan was wel van, nou ja goed, als ik nog uh, vier, rondje vier, daarna nog drie rondjes te gaan om dan... Uh,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 Maar uh, nee, het ging uh, hartstikke lekker en ik uh, ben er heel erg blij mee. Daar komt iedereen vuist. Tuurlijk, er komt nog een rit tussen Valkenburg en Perstijn dadelijk. Maar iedereen Wuust legt de lat heel hoog voor die rit. Want wat een prima tijd zeg. Ja, volgens mij uh, 4 0 43. Volgens mij is dat precies de tijd waarmee ik uh, Olympisch kampioen werd in terrein. Die rit is gewoon goed. 4 0 op deze baan is echt een wereldtijd. Ja, een wereldtijd en de eerste medaille, de eerste gouden medaille ook voor Wüst. zullen uh, Zullende, dat weten we allemaal, nog een paar volgen normaal gesproken. Kun jij nu op basis van deze race iets zeggen over, nou laten we om te beginnen even zeggen, de volgende race. Morgen de 1500 meter. Ja, daar is ze ook topfavorieten op. Uh, daar heeft ze dit seizoen hele goede wedstrijden ook, uh, ook laten zien. En eigenlijk net als op de drie kilometer won ze in de wereldbekerwedstrijden... Uh, zo nu en dan ook echt met, met flinke overmacht. Maar als ik dan gelijk even, misschien vooruitlopend op later in het gesprek... maar even de loting erbij pak voor morgen... dan rijdt Irene Wüst in de voorlaatste rit. Oké, okay, dat was vandaag ook zo, dus dat is op zich niet een nadeel. Maar ze rijdt wel tegen Christy Nesbit, De grote tegenstander natuurlijk van Wüst op, deze, op de 1500 meter. En Wust start in de binnenbaan, dus zij heeft de laatste buitenbocht. Dus dat is dan wel een nadeel als je rijdt tegen iemand als, uh, als Christine Nesbit. Maar inderdaad, Irene Wust is op de 1500 meter ook, ook topfavoriete uh, voor het goud. En uh, ja, in deze vorm zit er zelfs op bijvoorbeeld een 5 kilometer misschien wel een, een ja. gouden medaille in voor Irene Wust. Ja, zo gek kan het gaan. Dat is een afstand waarvan we jaren riepen dat is niets voor Wust. En nu is ze daar in één keer ook een van de favorieten. Ja, eerst maar even de, de komende dagen. En nog even over vandaag. Er waren verder geen Nederlandse medailles. Diana Valkenburg leek nog het brons te pakken. Hè? Ja. Maar die werd vierde en Linda de Vries vijfde valt een beetje tegen. Ja, ja nou ja, zeker wat betreft ook Valkenburg... die zich in de laatste ronde uh, toch wel verslikte in Claudia Perstein. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, de drie kilometer... na iets meer dan een ronde zo'n 500 meter te lang was voor uh, Valkenburg... En Perstijn die zat de hele race op het vinkentouw. sloeg toe in de laatste twee ronden. En dan zie je toch dat met de 41-jarige Perstijn dat je die nooit eigenlijk helemaal moet afschrijven. Die, die heeft de ervaring op zak. Uh, er is weer van alles gaande in de Duitse ploeg. Er wordt weer met modder gegooid uh, van Perstijn naar de andere Duitse dames en weer terug. Coaches bemoeien je ermee. Maar op dat moment is Perstijn wel op haar best. Dan wordt ze tot, tot in de tenen gemotiveerd... om te laten zien dat zij toch de beste Duitse schaatserijster is... nog altijd van dit moment... En dat bewijst ze dus in die rit uh, tegen Valkenburg, de slotrit, door uh, Valkenburg in, uh, in de laatste ronde uh, te verschalken. Waardoor Diana Valkenburg niet verder komt dan de vierde plaats. Linda de Vries wordt vijfde. Ja, en dat is dan toch een klein katertje voor die twee. Dat waren de vrouwen. Kijken we naar de mannen. De Russen, die hebben al een gouden medaille binnen op hun eigen baan. Denis Juskov op de 1500 beter bij de mannen. Dat is voor velen, ze was een onbekende naam, maar was wel een van de kanshebbers, hè? Ja, ja, de 1500 meter was de afstand met uh, de meeste favorieten eigenlijk. Hè. Uh, zes keer in de wereldbekers hadden we zes verschillende winnaars. Daar was Joeskov er eentje van. Het is nog een jonge gozer, hij is pas 23 jaar. Uh, bij de junioren behoorde tot, hij uh, tot de betere. En daarna is hij een tijd buitenspel geweest uh, vanwege een positieve uh, dopingcontrole. Op marihuana werd hij uh, betrapt. En hij werd voor drie jaar uiteindelijk uh, geschorst. Dus wat dat betreft heeft hij, ja, hij is 23... heeft hij toch echt belangrijke jaren in zijn carrière gemist. Sinds uh, 2011 is hij teruggekeerd. Vorig seizoen liet hij toch al wel zien dat het een uh, gevaarlijke jongen ging worden. Toen was hij al zesde op de 1500 meter op het WK. En nu uh, reed hij een, een prima race. Hij reed tegen Bart Swings, was, was geweldig goed op Dreef. Ja, en, uh, en ja, volkomen verdiende winnaar, deze, deze rus. Wat is er nou aan de hand op deze afstand, die 1500 meter? We hebben het eigenlijk het hele seizoen al een beetje over. Hè? Want ineens is het razendspannend. Dat is het positieve eraan. Met 10, 11, 12, 13 kansen hebben soms wel. Maar wordt nou het niveau overal lager en is het daardoor spannender? Of is er gewoon bij uh, een aantal grote rijders uh, de vorm er niet meer? Ja, er steekt niemand inderdaad bovenuit. Hè? Het, is, het is een afstand die een beetje geniveleerd is eigenlijk. Uh, uh, de 144ers zeg maar... die een paar jaar geleden toch altijd werden verreden... Ja. op een WK. En vandaag zelfs niemand in de 1,45... want de winnende tijd is 1,4632 van Juskov. Die zijn er dus niet meer. Davis reed wel goed trouwens, hoor. Die wordt, die wordt tweede. Laat toch wel weer zien dat hij op de weg terug is. Uh, um, maar wat ik zeg, er steekt niemand bovenuit. Mark Tuitert, daar had ik deze week een interview mee... die zei ook, het komt eigenlijk een beetje... door de Nederlandse overheersing op de langere afstanden... waardoor veel rijders die normaal goed waren... Maar ook op de vijf kilometer, euh, zich maar zijn gaan richten op die 1500 meter. Omdat ze weten dat op de vijf kilometer bijvoorbeeld Sven Kramer... en ook nog eens euh, Bergsma en Bob de Jong er zover euh, bovenuit steken. Maar het is inderdaad een feit dat euh, de 1500 meter... qua tijden ietsje langzamer is geworden dan de laatste jaren. Maar in de breedte zijn er dus meer mensen die kunnen winnen. Dat is, dat is inderdaad zeer opmerkelijk. Ja, en al die kanshebbers werden dus verslagen door Denis Juskov. Steven Dalebout maakte deze reportage... over die Russische wereldkampioen op de 1500 meter. Dennis Yuskov komt in de baan als die andere Rus, Ivan Skobrev, al gereden heeft. Skobrev reed de snelste tijd, maar wordt door de Amerikaan Johnny Davis voorbijgestreefd. Vervolgens verbreekt Yuskov die snelste tijd. 1 minuut, 46, 32 honderdste. Op de Russische televisie zijn ze door het tolle heen. En als dan in de Adler Arena het volkslied heeft geklonken, loopt Yuskov het podium af. De vraag aan hem is, hoe bijzonder is het om hier te rijden in deze hal en dan meteen ook nog eens een keer de wereldtitel binnenhalen? Dennis Juskov antwoordt in het Russisch. Zijn coach Kostapoltovec was lang werkzaam in Nederland, doet de vertaling. Nou ja, in het jaar, in Eigenlijk vorig jaar... Op de WK-afstanden. Hij was gewoon in de paar tienten van de gouden plaats. Uh, van de Gouwe plek. Uh, van de eerste plek van de wereldtitel. Uh, uh, en vandaag is eigenlijk wel de dag voorbij. En uh, proberen we een klein beetje emotie te sparen voor de volgende jaar. Want dan Ultimate doel, belangrijkste doel, Olympische Spelen. En dat is belangrijk. Succes halen dus op de belangrijkste dag van het jaar, van het seizoen. Dat is vandaag gelukt. Wat was het geheim van deze race? De uh, secretaar prins Pieter, ja, tactieken. Het is niet, niet veel geheimen, want iedereen heeft het wel de race gezien. Uh, hij heeft het gebruik gemaakt van zijn sterke punten. Uh, hij wil vlakke race proberen. Hij wil de ronde tijd, hij wil vasthouden, hij wil de snek. Snelheid vasthouden. Hij wist wel dat Bart uh, ja, iets langzamer opener was en hij heeft er wel gebruik van gemaakt. Uh, ja. Daardoor kwam hij van moeilijke kruisen. Ja, maar goed, het is gewoon doel, bereiken zijn bela belangrijkste. Ik ik zal het is jammer dat het zo met Bart is geworden, dat het zo is ik wilde niet wilde, het zo hij wil toevoegen dat hij toch uh, van harte verantwoordelijk. Yeah, ja, met die situatie met Bart. Het was niet de bedoeling geweest. Dat is gewoon niet met opzet. Op de kruising, op de kruising, het is gewoon toeval. ja, uh, yeah, maar dat kan gebeuren. Dat is gewoon sport, dat is gewoon schatse. Wij hebben dat eerder gezien, maar hij verontschuldig zich voor deze soort en voor ja, ongemaken welke baard heeft het wel daaronder vonden. Congratulations, thank you very much for your time. je nee, je Ruskie. Wat voor jongen is deze? Hij schaatst natuurlijk al jaren mee in de top, maar dit is wel zijn doorbraak. Wat voor schaatser is het? Um, ja, de, de eerste vergelijking, welke ik heb één keer al uh, gezegd in Insel na de overwinning van de wereldbeker is gewoon iets postma uh, het is gewoon levende iets postma, gewoon nummer 2 uh, toevallig is ik had, ik had gewoon de iets onder de hoede uh, in het olympisch jaar van Salt Lake City Je hebt er twee jaar mee gewerkt hè? Ja, ja ik had dat geluk uh, ja, samenwerken met iets en uh, ik heb gewoon heel veel wat iets heeft mij ook wel Geleerd uh, aan deze jongen heeft ook wel uh, als les gegeven en uh, overgedragen en hij pikt gewoon alles op. Maar wat zijn dan die dingen waarin hij vergelijkbaar is met Posma? Uh, nou, alles, uh, ja alles. Uh, ja, alleen dat hij is geen boer. Uh, dat is de enige verschil waarschijnlijk. Maar de rest is gewoon de uh, ingedragen, in de psychologische benadering, in gedrevenheid, in de rust. In zijn hoofd uh, en de schatstijl. Uh, als, als jullie kunnen gewoon die oude videobeelden van iets bekijken, nou, dan, dan kunnen jullie gewoon heel veel overeenkomsten vinden. Dat is wel heel bijzonder hè. Uh, ja, maar ja dat stel ik ook wel altijd vraag, Maar waarschijnlijk ja, bestaat wel die, zo, zo genoemde, gewoon de zogenoemde tweelingen in de, in de wereld. En ja, dat, ja, met ons geluk is gewoon de. Uh, yeah, de tweede, iets leeft en woont en gaat hier in Rusland. Denis Juskov, champion Mira. Na de eerste plaats, het Het verhaal van Denis Juskov, de nieuwe wereldkampioen op de 1500 meter. De Nederlanders kwamen er niet aan te pas. Mark Duithert was met zijn zevende plaats de beste. Nog opmerkelijker was het incident vlak voor de rit van Koen Verwij tegen Kjeld Nuis. Verwij botste na een valse start op een uitrijdende collega. Ik vind het wel leuk hoor, dat deze twee jongens tegen elkaar rijden. Ze uh, zijn generatie genomen. Oh, kijk eens aan. Dit ook. De van, de, de ja, tijd. Dat is heel wordt onderuit gereden. Door, uh, door wie? Ja, er zit iemand in een wedstrijdbaan en die schaatsen, daar, uh, die schaatsen eruit. En, uh, weet je, ik draaide er net en uh, maar ik, zit een beetje, ik zit nog gewoon op de wedstrijdbaan waar wij... Uh, om mogen blijven en hij uh, zat op een plek waar hij niet hoorde en uh, die schaast mij omver. Of is dat John van Koek die aan het uitreden nee, is? Het is nee, oh oh jongens, jongens, jongens, dit is het ongelofelijk oh. een, pittige val hoor. Dat is gewoon een klote dat zoiets gebeurt, kijk, uh, het zit het hele seizoen zit allemaal met dingetjes tegen. En, uh, kijk, ik kan niet uh, zeggen dat ik het ongeluk opzoek, maar uh, dit uh, het is gewoon niet te filmen. En, uh, ik stond uh, mooi relaxed aan de start en goed warm dat ik in mijn systeem kon komen en nu... Uh, zij dan in één keer zo strak tot aan je nek, zo vol met adrenaline, dan houd naar nou gewoon vier vierpas passen op. Volgens mij is het Koek trouwens, Jonathan, Jonathan Koek, Koek, maar goed. Ja, maar wat doet die man er ook, die moet er, die moet er ook helemaal niet meer rijden dan. Oei, als oei. je klaar bent met de 1500 meter moet je gewoon van het ijs Ja, uitgaan. het was Koek, het was Jonathan Koek die, uh, die aan het uitrijden was en die nu uh, op, uh, de, op een, de boarding aan de binnenzijde zit. Ah, ja, bood zijn excuses aan, ik zei ja. kijk, uh, kan je niks anders doen dan zijn vader, kijk, het is gebeurd en... Uh... Ik kan misschien nog een keertje omverbeuken op midden maar er schiet allebei niks mee op, dus uh, het is goed. Dat zei Koen Verwijs. Sebastian Timmerman, hij zegt het al, hij was relaxed. Na de botsing zat hij vol adrenaline. Ik zou dan denken, dat is volgens mij goed... want dat heb je nodig tijdens een race. Maar het had negatief effect hè, op zijn race. Ja, hij was uh, toch wel behoorlijk gehavend, hoor. Ik uh, kwam toevallig tegen toen ik terugkwam in het hotel uh, vanavond in de lift... En toen had hij nog last van zijn schouder, had last van zijn pink. Ja, na zo'n enorme klapper, dan kan je nog vol zitten met adrenaline. Maar als het lichaam eenmaal pijn doet, dan is dat natuurlijk niet al te lekker schaatsen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat Koen Verwij de laatste weken ook niet al te best reed. Hoor. Het is niet zo dat ik nu gelijk roep dat hij hierdoor de gouden medaille heeft, uh, heeft verloren. Maar het is wel, uh, ja, het is een, een grote tegenvaller voor hem. past ook wel in dat gekke seizoen dat ja. hij heeft meegemaakt. Dat nog begon al, ja. met een disqualificatie bij de NK-afstanden... waardoor hij de Nederlandse titel verloor aan Kjeldnuis. Uh, uh, vlak voor het NK-sprint sneed hij met zijn schaats in zijn uh, voet... waardoor hij het NK-sprint moest missen. En zo was er, was er steeds wat eigenlijk met Koen Verweijn. nog een valpartij bij het NK Allround. Ja, het is dus een, een seizoen voor hem geworden met hele rare incidenten. Ja, dit, dit voorval van vandaag deed een beetje denken aan dat voorval... ooit met Jochem Uitdagen en Karl Overeijen, hè? Ja, ja, wel een beetje. Al moet ik er wel bij zeggen dat, dat toen uh, uh, de ene... en dat was uh, volgens mij Carl al klaar stond... en de andere kwam aangegeleden en met zijn hoofd naar beneden... aan het uit, uitglijden was direct naar zijn rit. Het rare hieraan aan was, was dat Jonathan Cook al lang klaar was... En ja, later ook zei, ik was aan het trainen. Dan denk ik, waarom ben je aan het trainen als je net de 1500 meter hebt gereden? En wat dat betreft ben ik het helemaal eens met uh, collega Erben Wennemars... die we hoorden net in de reportage. Koek had helemaal geen reden om daar nog op een behoorlijk tempo... Uh, zijn trainingsrondjes te maken. Die had er al lang weg moeten wezen. We kijken naar de dag van morgen. Dat kan gezien de afstanden zomaar eens één groot Hollands feest worden, dacht ik. Ja, ja, want we beginnen met uh, de duizendmeter bij de Heren. Nou, Daar is Stefan Groothuis uh, titelverdediger. Daar hebben we ook nog Kjeld Nuis, die vandaag uh, toch ook een beetje tegenviel, tiende... Uh, Mark Jelt Nuis is beter op de 1000 meter dan op, uh, op de 1500 meter. Tuit het is, uh, Mark Tuit het is de derde man. Dan dus de 1500 meter bij de vrouwen... waar Irene dus topfavoriet is. Maar ja, niet echt een lekkere rit met die start in de binnenbaan. Dus de laatste buitenbocht tegen Christine Nesbit, Diana Valkenburg en Lotte van Beek die volgen dan nog in de laatste rit. En op de 5 kilometer inderdaad. Ja, daar is Sven Kramer zoals altijd topfavoriet. Het is zijn domein, de 5 kilometer. En hij heeft echt weer de loting ook in zijn voordeel. Want de voorlaatste rit is Bob de Jong tegen Jorrit Bergsma. En de laatste rit is Sung Hoon Lee tegen Sven Kramer. En uh, ik gaf vanavond uh, een lift aan uh, Gerard Kemkes En uh, uh, ja, normaal klap je niet uit de school over wat, wat je dan in de auto allemaal zo een beetje bespreekt. Maar dit keer kan ik dat wel doen. Toen Gerard Kemkes de loting hoorde, toen uh, zei hij een drie woord in het Engels. En dat was yes. Hij was er erg blij mee natuurlijk dat Sven Kramer in de laatste rit rijdt. Ja. Want dan weet hij precies wat hij moet rijden. Moeten we morgen nog oppassen precies. voor Russen hier en daar? Op de vijf kilometer lijkt me niet. Maar je zag vandaag meteen al de thuisrijders Juskov en Skobrev... ook de bronzen medaille. Misschien op de 1500 meter bij de vrouwen? Nou, ik moet zeggen dat de Russische vrouwen me vandaag een beetje tegenvielen... op de op drie kilometer... En uh, we hebben wel Skokova op de 1500 meter en Shikova. Ja, Shikova, dat is wel een gevaarlijke, gevaarlijke dame. Die liet ze ook al wel zien uh, bij het wereldkampioenschap Allround... Hè, waar ze ook een sterke 1500 meter uh, wisten rijden. Dus Shikova kan wel gaan voor een medaille op die 1500 meter. Uh, op de 1000 meter, nee, daar zie ik uh, uh, Alexei Jezi... niet zo 1, 2, 3 in de medailles eindigen. Nee, dat, uh, dat is toch meer het domein van bijvoorbeeld Groothuis... maar ook van Shoni Davis die vandaag een goede indruk achterliet op de 1500 meter. Morgen maken we het mee. Sebastian Timmerman, dank wel. We horen je morgen live terug op Radio 1. Vanaf iets voor 12 begint dat schaatsen dan alweer daar in Rusland. Uh, Sven Kramer komt ook in actie. Hij verloor dit jaar nog geen enkele vijf kilometer. Die reeks wil hij morgen op dag twee van de week afstanden in Sochi afmaken. Met natuurlijk opnieuw een zegen. Steven Dalebout kijkt vooruit. De 5 kilometer is Sven Kramer. Dat is de afstand waarop hij zich het meest zeker en overheersend voelt. Op de 10 heb je Bob de Jong en Jorrit Bergsma nog als uitdagers. Maar op de 5 is het in principe Sven Kramer. Ja, Ik kan niet, ik kan niet, ik kan niet echt zeggen dat nou... Weet je, de 5 kilometer is mijn eigen. Ik heb het jaar nog geen één verloren. wil ik graag zo houden. 10 kilometer is ook, is, net zo, is ook belangrijk. En de tienbezoek staat ook veel op. Koreanen zijn ook goed. Tien kilometer wordt spannend, dus ja, ik kan. Het dus moeilijk om maand geven van welke heeft nou de meeste prioriteit. De dag begint morgen met de 1000 meter voor mannen. Daar is Stefan Groothuis de titelverdediger. Er waren dit jaar vele winnaars op deze afstand. Dus een duidelijke favoriet is niet aan te wijzen. Maar Groothuis weet wel dat hij dit seizoen eigenlijk alleen maar beter is geworden. Nadat hij het eerste deel had gemist door een virusinfectie. Anderhalf week geleden won Groothuis in Tijalf een wereldbekerwedstrijd in 1-8-9. Ruim drie tienden langzamer dan zijn gouden WK-race van vorig jaar. Ook in Tijalf. Nou, ik denk dat, uh, dat ik uh, al best goed was, maar dat ik ook inderdaad nog wel beter kan. Uh, het waren gewoon hele goede omstandigheden. En onder die omstandigheden vaak genoeg 1.085 gereden. Uh, dus dat, uh, dat, dat moet dan kunnen. Uh, nou ja, dan zijn er gelukkig niet zo heel veel die uh, ooit harder als 1.085 gereden hebben. Behalve Shani Davis, verder niemand eigenlijk. Dus je weet gewoon, ja, als ik 14e sneller ben, dan, dan, dan ben je gewoon echt op het allerhoogste niveau. Eigenlijk. En dan gaan er niet zomaar mensen onderdoor. Inderdaad, ik reed nu 108, En daar zijn misschien wel mensen die daar ook potentieel onder kunnen. Maar uh, ik ga ervan uit dat ik nog wat harder kan. Als ik op het niveau van 1.08.5 weet te komen deze laatste twee weken. Dan, uh, ja, dan kan ik gewoon. Uh, dan, dan win ik gewoon. Kijk, dat zijn de woorden waar vertrouwen uitspreekt. Bij de vrouwen gaat Irene wust morgen op de 1500 meter verder met haar jacht op goud. Ja, we zullen het zien. Ik heb in ieder geval wel heel veel zin in. En heel veel. Uh, heel, ja, ik ben er wel klaar voor. Dus uh, ik hoop dat het. Uh... Ja, toch wel uh, een paar keer groot geworden. De WK-afstanden zijn begonnen. Een belangrijk toernooi op de weg naar de Spelen. Maar we moeten het ook niet overdrijven, zegt Sven Kramer. Weet je, ik, ik heb ook nog de tijd van, van Rintje Risma meegemaakt. Weet je, die ging, die ging naar de wk rond, ging surfen en checkte die uit. Dan ging die op vakantie. En die, die tendens is wel een beetje verschoven natuurlijk internationaal. Als de WK-afstanden sowieso veel belangrijker geworden. En, maar in Nederland is eigenlijk voor de meesten natuurlijk een week aanrund en sowieso een week als sprint. Belangrijker dan een week afstanden Tenminste, de, dat is een beetje de publieke opinie. Maar voor een schaatsen Ja, ja dat wil ik eigenlijk mee aangeven. Ja, ik hang er eigenlijk nog een beetje tussenin. Het is niet dat ik per definitie zeg van, nou, dit is de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Maar helemaal wegvegen kun je me ook niet. Nee, dat kun je zeggen, ja. Nee. Nee. Het is toch wel lekker om met een goed gevoel het seizoen uit te gaan en het straks het Olympische seizoen in te gaan. Ja, daar heb je wel gelijk in, maar ik moet ook zeggen weet je, wat er dit weekend ook zou gebeuren, eventueel als je in, in uh, negativiteit zou denken dan zou dat niet mijn seizoen of mijn gevoel de zomer in verpesten. Zeg maar.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 both oh never mind and get me waking Verwachte nieuwe werk van Caro Emerald na dat zo succesvolle album Tangled Up is haar nieuwe single. Jong Oranje heeft het eerste oefenduel van de Israëlische trip gewonnen. Het gastland van het EK in juni. Israël werd met 2-1 verslagen en doelpunten waren er van Bram Nuitink en Luc de Jong. Het team van bondscoach Corpot speelde in het stadion waar in juni ook de EK wedstrijden gespeeld worden. We bespreken de eerste ervaringen daar in Israël met de bondscoach zelf. Cor, goedenavond. Goedenavond. Een 2-1 gewonnen, dus eerst maar even gewoon over die wedstrijd. Was dat de juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen vanavond? Jawel, we waren beduidend een betere proef. Alleen we hebben het toch eventjes te makkelijk opgevat toen we er 1-voor stonden. Want we hebben 1-1. En uh, ja, dan werd van wel is Als je zelf de kans niet maakt, want de kans niet lukt, Dan krijg je de goal tegen. Ja. Maar qua, qua veldspel, qua voetbal waren we de herenmeester. Ja, en de winnende goal was een kwartier voor tijd strafschop van Luc de Jong. Ja. Welke spelers hebben indruk gemaakt, op je? indruk gemaakt van. Uh... Nou, ik denk die, die deed het goed. Die, had een, die maakte ook een goede goal waar hij niks van is, want die ging een beetje onderuit vallen. Die heeft een keer een tik van uh, de toen hij inkomt. Luc de Jong, ja, die werkt altijd enorm hard. Uh, ja, ik kan iedereen om noemen. We hebben allemaal uh, van mij Die speelden bij Vlaag heel goed. Dus, uh, het was wel leuk om te zien bij Vlaag. Maar uh, ik denk, in de wet van voetbal is als er te veel mensen voor de bal uitgelopen lopen op voetbal, dan kan je ook in de problemen komen. Dat, uh, dat hebben we ook gezien vandaag. Ja, dus, ik, ik wil er nog even één. Ja. Ik pik er nog even één naam uit, want uh, er zaten wat bekende namen tussen die ook al in het Grote Oranje hebben gespeeld, maar bijvoorbeeld ook Kelvin Leerdam. Nou, het gaat veel over Feyenoord-spelers deze dagen, hè, want er spelen er veel in het Grote Oranje, is de verwachting. Hij speelt zelfs niet meer bij zijn club, en nu vanavond wel. Hoe deed hij het? Hij ja, deed het prima. Hij heeft een half wedstrijd gestuurd. Ik had afgesproken om te horen dat ik ook Bruma even een halve wedstrijd op de weg wilde zien. Dat we moeten toch van weer alweer uitproberen, dat is een mooie wedstrijd. Maar ik heb natuurlijk ook het lid dan met mijn trein afgesproken dat hij een, een jong vertrein wordt. in ieder geval op de, de, de, de resurrectpositie staat. Dus daar houden ze heel goed kijken. Maar dat is wel prettig. Ja, en dan merk je dan wel dat hij bij zijn club... al maanden niet meer op het allerhoogste niveau staat? Nee, nee dat is helemaal niks. van. die jongen die speelt gewoon zijn partij. En dat is echt opvallend. Heel geconcentreerd. En dan goed. Ja. Nou is het doel van deze trip onder andere ook het verkennen van de omstandigheden voor de komende zomer, het EK, um, het ja. stadion en het veld, is dan hetzelfde. Hoe beviel het? Ja, samen is het Een mooi stadion. En het veld is super. Ik dus heb op zomer wat uh, gespeeld. Dat is echt een geweldig veld. Hmm. Niets dan lof, dus. En is dat ook voor de rest van uh, de omstandigheden daar, de accommodatie, de infrastructuur? De, van de trainingsaccommodatie? Ja. Ja, dat gaan we morgen natuurlijk voor de eerste keer, dus uh, dat zien we morgen. Maar ik ben daar al geweest en ik denk dat het heel goed is. Dat is uh, club van Jordi Kruis, Maccabi Tel Aviv. En dat is een uitstekende accommodatie voor ons om te trainen. En wat jullie zien daar is dat, want we hadden het net over het schaatsen en daar zijn de stadions en zo allemaal af, maar daar omheen is het nog een grote bouwput. Is men daar in Israël wel al klaar voor, dit EK? Ja, dat ja, is zeker klaar. Die, die stadiums zijn allemaal super mooi. Ze hebben topvelden. En uh, ja, het is alleen een heel erg druk altijd op de wegen hier. Dus Het duurt altijd wel even voordat je bij het stadion bent. Maar op zich is alles perfect geregeld. Dus uh, daar kan je wel mee geregeld over laten, denk ik. Ja. Aanstaande maandag spelen jullie weer een wedstrijd. Dan tegen JON Noorwegen. Uh, zelfde ja. opstelling of ga je heel veel andere spelers testen? Nee, dat we spelen weer met anderen. We uh, degene die vandaag op de bank zijn begonnen, beginnen maandag. Oké, okay, duidelijk. Korpot, dankjewel. Oké, okay, zeker. Ja, jonge Oranje is dus aan het oefenen. Het grote Nederlands elftal speelt morgen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Oranje staat bovenaan in groep D en heeft tot nu toe qua resultaten een perfecte reeks. Alle vier de wedstrijden werden gewonnen. Het vorige duel is alweer een tijdje geleden. Op 16 oktober won het Nederlands elftal van Roemenië. Van de Vaart wijst en gaat die bal vanaf de rechterkant indraaien voor het doelbrenger. Er is heel veel beweging in het strafschopgebied, de keeper stond de bal weg. moet Lens die komt en die komt het erin. Ja! Het is één op Oranje. Lens komt de bal van de rand van het strafschopgebied. Volgens mij eigenlijk om hem gewoon weer terug in het strafschopgebied te brengen. Maar die bal gaat overal overheen. Maar je weet het maar nooit, want Wens kan op dit moment alles. Van de vaart neemt hij bal. Komt hij voor, komt hij voor, gaat hij erin. Ja hoor, het is Martins Indy. En het is gewoon 2-0 voor Oranje. Marika had 16-1-2. Hij schiet hem in de korte hoek. Stekenburg is boost. Zodat de splits het zomaar allemaal mag doen. Gaat hij erin, dan heb je het gevoel dat de Roemenen zo'n tik krijgen vlak voor rust dat het gedaan is. Is dat zo? Aanloop van de vaart en. Geen buitenspel, naar mijn idee wel. Gentsechter geeft het niet. En dan Van Persie met de 4-1. Yes! Het is afgelopen. Nederland scoort een prima goal. En de Roemenen gaan er gewoon af. En hoe harder wij schreven bij een doelpunt, des te kwalijker ze ook naar ons kijken. En ik wijs constant naar, uh, naar Bas. <laughs> ik zit onder een geski. Ja. <laughs> van Persie scoort 4-1. dat was nee. oh, oh, oh. 4-1 voor Nederland. Prima goal. En morgenavond vervolgt Oranje dus de weg richting het WK van 2014... in de Amsterdam Arena tegen Estland. Bondscoach Louis van Gaal selecteerde een flink aantal jonge spelers. Robin van Persie was vroeger als Feyenoorder al het idool van sommige van die jongens... en nu is hij een wereldster in Manchester. Hij vindt het mooi dat er veel talenten in de selectie zitten. Ja, veel vers bloed. Dus uh, dat, dat is alleen maar goed. En die gasten die hebben het uh, allemaal verdiend. Dus uh, ze doen het ook goed. Ze trainen goed. En ze lijken er klaar voor.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 Want als je kijkt naar de afgelopen wedstrijd is dat ook wel zo geweest dat je niet meer alles speelt. Weet je wel, dat je een helftje speelt of één uh, wedstrijd niet bij Nels elftal, dat oh, iemand, je anders je je? iemand anders te krijgt. Ja, dat is anders dan bij Manchester. Is dat ook raar? Of gek voor jou, gek gevoel? Nou, als ik eventjes uh, de laatste wedstrijd erbij pak, toen, dat was toen tegen Italië. Toen hebben zowel uh, Sir Alex als uh, uh, Van Gaal, die hebben, uh, toen daarover contact gehad. Omdat we die uh, week daarna moesten we tegen Madrid. Dus dat was, uh, ja, toen was dat afgesproken werk uh, dat ik mijn helftje zou spelen. En, en ik was het daar toen ook mee eens. Ik vond het ook een goed plan uh, met het uh, zeg maar, idee van die wedstrijd daarna. Want we moesten toen op de zaterdag, maar op woensdag hadden we Italië thuis. Op zaterdag hadden we Everton thuis. En op dinsdag uit mijn hoofd was het uh, Madrid uit. Dus dat was vrij kort op elkaar allemaal. Dus dan kies je ervoor uh, met z'n allen in een goed overleg... Om uh, maar een helftje te spelen. Maar over het algemeen. Uh, ja, speel ik volgens mij. wel alles. Uh, om, ja, van de zes, zeven wedstrijden. speel ik ze bijna allemaal. Dus dat is ook het streven. Wat ja, is ook belangrijk voor jezelf als speler? Ja, ja ik denk dat je, hoe meer je speelt. hoe uh, fitter je wordt. En uh, ik ben wel een speler die ook het ritme nodig heeft. die gewoon uh, lekker bezig wil blijven. En uh, ja, als ik dan een keer op, op de bank begin. dan val ik ook altijd het liefst graag in. Ja, ik vind dat persoonlijk vind ik dat lekker. Ik vind af en toe rust, uh, hoort erbij. Want je doet het met z'n allen. Iedereen moet spelen. Maar uh, dan vind ik het wel fijn om toch nog in te vallen. Heb je Estland dan al bekeken? Ik bedoel, wat, ja, daar weten wij nu zo heel veel van. Ja, we hebben we bekeken. En wat is, hoe zit dat in elkaar dan? Ja, maar ik weet niet of het wel slim is om dat nu even hier allemaal te gaan uitleggen. Want hun luisteren misschien ook mee, hè? Nou, je begint toch op de bank. Oké. Okay. <lacht> En of dat zo is, dat te zien en horen we morgen. Robin van Pissie was dat in gesprek met Bert Maalderink, die het heel zeker wist. Bij Estland speelt onder meer Ragnar Klavan. Hij komt tegenwoordig uit voor FC, A FC Augsburg in de Bundesliga. En speelde eerder voor Herakles en AZ. En hij nog, spreekt nog steeds een woordje Nederlands. Ja, dat gaat. Ben je nog bekend met de term kanonnenvoer? Beetje wel. Ja, hoe gaan jullie voorkomen dat jullie dat worden? Ja, ik ga doen en... Uh... Hard lopen, meer lopen als Nederland en, uh, natuurlijk is het een uh, ja, wereldploeg Nederland en, maar ja, wij zijn ook niet zo slecht. Wij kunnen ook uh, spelen en uh, verdedigen en lopen en springen. Maar ja, het wordt zeker, zeker moeilijk, maar wij doen alles dat, dat het niet zo eenvoudig wordt. Wat het voor jullie een kwestie van achteruit hangen en afwachten? Ja natuurlijk, <laughs> als je speelt tegen Nederland in Amsterdam, dan uh, ik denk ik dat iedereen ploeg heeft moeilijk daar. Voor jou ook weer een uh, bijzondere hereniging met je, je oude coach, Ja precies, ik heb met hem uh, gewerkt half jaar bij de kampioensjaar bij AZ en uh, voor mij dat was wel een heel mooie ervaring en hij is echt een uh, topcoach. De enige politie waar je graag naar luistert. Every little thing she does is magic van de police. In Rotterdam werd een feestje gevierd vanochtend. Feyenoord-trainer Ronald Koeman ziet vandaag Abraham. En dat liet de spelersgroep niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo ongeveer de helft van de selectie is op pad met oranje of jong oranje. Maar de andere helft zong op Valkenoord de kele schor voor sneeuwvlokje. Ja, Als je 50 wordt, dan uh, zie je Abraham. En dan moet je eraan geloven. Of hij nou Ronald Koeman heet of niet. Nee, ik, moet, ik heb nog een afspraak... Uh begin van de avond ergens uh, voor de televisie, want uh, zoals je weet uh, komt er ook een boek uit, of uh, inmiddels is hij al uit, en uh, ja, daar willen ze wat uh, over weten. En, uh, voor de rest rustig. Er uh, staat een feestje gepland zaterdagavond en uh, in een uh, voetbalvrij weekend. Dat is ook wel lekker. Vanmorgen op de training was er voor sneeuwvlokje een ludiek onthaald door de spelers. 13 man liepen hun rondjes met t-shirts in het thema van de bijzondere dag van vandaag. Er waren nog niet eens de internationals, hè? Onder aanvoering van Graziano Pelle werd er dus wel degelijk iets gevierd vandaag. Nee, leuk. Top. Ja. Blijk van waardering. Tja, en als je dan een halve eeuw oud bent, ja, dan ga je beschouwen. Zowel de mooie als de vervelende periodes. Want ook die horen erbij. Ja, ja. Maar ja, dat is wel, dat is wel het leven, toch? En... Uh... Ja, als je geen teleurstellingen uh, kunt verwerken, dan kun je ook geen uh, succes uh, boeken. En. Uh, nou ja, ziekte van mijn vrouw. Ik denk dat dat uh, buiten alles staat. Uh, dat ze dat uh, overwonnen heeft. En. Uh, ja. Dus eigenlijk ook een hoogtepunt. Ja, nu wel. Hoe ze terug is. Uh, ja, dat is fantastisch. En. Uh, aan de andere kant, uh, ja, qua voetbal. Uh, ja. Helaas word je als trainer wel eens ergens weggestuurd. En uh, dat zijn als trainer dan... En ik denk dat dat in algemene zin is. Want helaas uh, maakt iedereen dat uh, bijna mee. Dat zijn, dat zijn dan dieptepunten uh, voetballend uh, qua sport. En dan? Maak dan maar eens een keuze uit al die mooie momenten. Nou ja, als, uh, als speler. Want dan zou ik nog het uh, liefste willen zijn. Maar helaas kan dat niet meer. Eh, uh, EK 88. Ik was de man voor de strafgroep en wel moeilijk, want ja, dat zijn wel belangrijke momenten en, en het is ook moeilijk een moment omdat ja, als je hem niet maakt, dan, uh, dan zou je ongetwijfeld die wedstrijd niet winnen. Ja, ik was wel zenuwachtig voor deze strafgroep. Anders dan anders? Ja. Ja? Uch, ja, omdat je dan toch. ...toch veel meer de belangrijkheid inziet van zo'n strafschop dan normaal. Ik had wel de hoek bepaald en dat is ook... Uh... Normaal nam ik ze altijd wel dat ik bleef wachten op de keeper. En dan probeerde ik de andere hoek te zoeken. En deze strafschop zei ik gelijk tegen mezelf van... ...ik ga gelijk een hoek pakken en dan twijfel ik niet en dan zien we het wel. Koeman schiet het Nederlands zelf al in de halve finale op het EK van 88. Middels deze strafschop op 1-1 tegen Duitsland. Een essentiële goal zou zo laten blijken. Met Oranje wint Koeman dat EK. Ja, nog persoonlijker. Ja, Barcelona-Wembley 92. Ook zijn essentiële goal was de vrije trap. De enige en dus beslissende treffer in de Europa Cup 1-finale van 92. Le va a le pega Cuma. Goal! Goal! Hij schiet er maar in. Oorlog Geboren in de zaal, opgegroeid in Groningen. Groot geworden bij Ajax en PSV. En man van de wereld in Barcelona. Ja, dat zijn twee hoogtepunten als speler. En. Uh, en Feyenoord is. Uh, ja, tot nog toe. bijna uh, twee seizoenen een hoogtepunt. En. Uh, Laat het nog mooier worden. En zo ging het feest nog even door op de training van Feyenoord. Ronald Koeman is 50 jaar geworden vandaag. Ander voetbalnieuws. Mino Raiola is door de Wereldvoetbalbond FIFA aangeklaagd vanwege belediging. Raiola is de zaakwaarnemer van onder andere Slatan Ibrahimovic, Gregory van der Wiel en Mario Balotelli. Hij deed stevige uitspraken in de Franse krant Le Parisien. Hij noemde de FIFA en de UEFA monopolistisch en gesloten, net een criminele organisatie als de maffia. Ondanks de klacht van de voetbalbonden neemt Raiola niets van die uitspraken terug. Uh, zo is het toch, Mino? Goedenavond. Ja, dat is wel de kern van, of de essentie van het verhaal, ja. Ja, laten we even wat dieper naar die kern gaan. Je bent aangeklaagd voor enkele, van de, enkele uitspraken dus in die Franse krant. Je hebt aangegeven dat je daar nog volledig achter staat. Dat doe je nu nog een keer. Uh, uh, nou, wat dat heb je is precies... niet helemaal waar, want nee? uh, dus namelijk het vervelende van de FIFA. dat is nooit helemaal duidelijk. Uh, ik ben aangeklaagd voor uh, uitspraken in andere kranten... Oh. waar ik geen interview mee heb gehad. Dus dat heb ik zo verteld. En maar, uh, uh, ja... Uh, wat je een beetje onderzocht er is, is misschien wel een aanklacht, maar er is geen straffeis Er is de, ja, de, de rechter, de openbare aanklager en de juryleden zijn natuurlijk allemaal van binnen het Viva zelf. Allemaal van één kantoor. Dus uh, ik heb ze dus ook niet gevraagd over wat ik nou precies vind of wat ik nou precies denk. Maar men had artikelen uit andere delen van de wereld die een aantal losse uitspraken hadden overgenomen. En... Uh, dus het hele artikel in Le Parisien, wat het echte artikel is, is nooit te vaak gekomen. Maar heb je wel kunnen achterhalen hoe dat precies zat? Was het wel zo dat dat artikel de bron was van de artikelen die ze dus blijkbaar bij de UEFA en de FIFA hebben gelezen? Ja, dat zal best. Maar kijk, als artikelen worden ver, ver, ver, vertaald en worden geïnterpreteerd... Ja. Dan, dan, dan krijg je andere artikelen. Ja. En uh, ik heb uh, duidelijk gezegd uh, dat ik vind dat, uh, dat uh, de FIFA de, de, de, de, de een aantal kenmerken hebben die uh, ja, uh, criminele organisaties hebben, namelijk de gesloten karakter. He, van, van binnenuit proberen alles te willen regelen, heel ondoorzichtig zijn, het monopolistische karakter. En uh, dat is iets anders dan wat zij voor ogen hebben gehad. Maar dat geeft hem niet. Want, want want dit is wat ah jij ja, nu zegt. Ik het kijk hetzelfde zeggen als dan het is mafia. Dat is wat anders. Mafia is ja. een vooral gewelddadige organisatie. Ik heb gezegd dat het een aantal kenmerken heeft die erop lijken en die die die, die die die die daar wat die daar overeenstemming over hebben. Maar, dat, dat zijn uh, nuanceverschillen. Ja. Voor de rest is het ook zo dat je natuurlijk, ik zou, zou moeten worden aangelaten door de KVB, want ik ben lid van de KVB en niet lid van de FIFA en die, in die orde. Maar dat zijn allemaal juridische, dat zijn allemaal juridische, uh, zeggen, details. Maar nogmaals, het feit dat je wordt gecensureerd door zo'n organisatie, zegt in mijn ogen genoeg. Dit is een organisatie die nog steeds 2013 niet heeft gehad. Ja, want los van wat je nou precies hebt gezegd en van waar ze nou over vallen, wat je hebt gezegd, is redelijk pittig, toch? Dat vind je zelf ook. Ja, nou kijk, weet je, ik heb geleerd, en uh, je bent nooit aan het leren, dat het is vaak, mijn fout is vaak geweest dat je door het over te chargeren de boodschap niet meer onder, onder, onder ogen laat zien. Hè? Mm. Dus het gaat om de inhoud. En uh, ik heb wel de aandacht weten te is gelukkig denk ik, maar ik blijf wel achter staan, ik vind nog steeds dat de FIFA en de UEFA... Uh, hun doel uh, voorbijstreven. Het zijn nu organisaties geworden die, uh, die uit zijn op uh, zo'n hoog mogelijk rendement... in economisch toezicht op zich. En die zijn, uh, denk ik, hun doelstelling voorbijgeschreven... dat is het organiseren van... Uh, of het bij elkaar brengen van een aantal bonden in de wereld... die op zich hebben het organiseren van voetbal op elk niveau. Ja. En hoe dat dan precies in zijn werk gaat... en hoe bijvoorbeeld een... Uh, een WK uh, toe wordt bedeeld aan een land of een ander land... of bijvoorbeeld de eigen voorzitter wordt gekozen... en tot, welk, tot welke leeftijd zo'n man dan mag gaan. En wat er dan voor bijvoorbeeld voetballers wordt gedaan en niet... dat is allemaal niet meer in vragen. Kijk, dat, dat is waar het uh, mij echt om gaat. Van waar zijn we nu met z'n allen mee bezig? En ja, Hoe kan het zijn dat zo'n machtige uh, sportbond... Een soort monopolistische, een echte dus een van de echte monopolisten in de wereld, zoveel macht en, uh, en kracht krijgt, waardoor ze zich eigenlijk niet meer hoeven te verantwoorden. Maar denk jij in dat opzicht dat wat jij nu gezegd hebt, dat dat helpt? Ja, die illusie heb je misschien een beetje en misschien niet. Ik, ik, kan, ik kan er niet vooruit lopen. Ik weet alleen van wat ik heb gezegd, dat, dat voel ik ook. Ik ben erg laag. Uh, gefrusteerd is naar het goede woord, dat bijvoorbeeld uh, over de reglementen die bestaan tussen FIFA en FIFA-agenten. Ik ben even uh, van, uh, van een aantal agenten in de wereld die vindt dat het FIFA-agentschap moet worden opgeschort, dat dat een, een belachelijke organisatie is geworden, dus mijn eigen, mijn eigen doelgroep, mijn eigen uh, beroepsgroep. Ik vind gewoon dat uh, een speler bijvoorbeeld het recht moet hebben om te kunnen werken en zich te laten assisteren door wie hij wil. Ik vind het belachelijk dat een speler verplicht wordt uh, door de FIFA om een, uh, een soort uh, ja, slavencontract van twee jaar te moeten tekenen met zijn manager. Hoe goed of hoe slecht die man dan ook is. Uh, al dat soort, al dat soort uh, bepalingen worden dan vanuit boven uh, op. Opgelegd. En dan denk ik van ja, uh, door wie, hoe komt dat? Uh, ja. Maar als ik je waar... zou horen, is het dan niet slim dat jij in de FIFA en UEFA... ...schoon op de tafel gaan zitten? Wat volgens mij vorige week ja. kwam toch? Toen uh, ben je uitgenodigd voor een zitting in Zürich, ben je niet geweest? Nou, ik ben uitgenodigd voor een zitting in zuurig, maar uh, niet om met Viva te praten. Uh, dat, was, uh, dat zou een soort uh, uh, tribunaal zijn, zeg maar. Ja, nou. verhoor, voor een soort uh, kruisverhoor. Ja, maar als je, ja, daar eh, al niet, je kan daar wel gewoon naartoe gaan, toch? En dan zeggen wat je vindt. Dat is ja, in elk maar, geval al meer dan, dan nu. Nee, nou, je, nou, je mag niet zoveel zeggen. Er zijn een aantal regels. Maar je mag niet zoveel zeggen en de vraag was uh, wat, of ik uh, in die artikelen die zij stelden in, uh, in hun procedure of ik, die, uh, of ik uh, dat had gezegd. Uh, daar is de juridische antwoord op. Nee, die artikel heb ik niet. Uh, die, de, ik heb met die kranten niet gesproken. Het enige iets wat ik heb gedaan, is de Parisien. Ja dus, daar is je, gemeld. ja, dus je advocaat dat, is daar geweest om te zeggen dat dat niet het geval ja, is. Ja, nou, maar dat heb ik ook. Ja. Ik ben er wel bij. Ik ben wel eens uur geweest, maar ik ben daar verder niet bij geweest. Maar ja, ze, ze willen daar helemaal niet over. Kijk, en dat is het probleem. De, de gesloten karakter. ...van die organisatie... ...is daar niet toe... Uh... ...ik heb ook wel eens een, ook een fietje gehad met de FV... ...en dan word je wel netjes uitgenodigd... ...en dan kunnen we het met elkaar bespreken... ...en dan, en dan, dan, dan maak je stoppen. ...maar dat is bij de FIFA niet het geval... ...kijk, je ziet ook dat organisaties van binnen de FIFA... ...die kritisch zouden moeten zijn... ...bijvoorbeeld de FIPRO... ...die op een of andere directe of indirecte manier... ...toch gefinancierd worden weer door de FIFA zo mond dood worden gemaakt. En ik denk dat uh, ja, de FIFA dat, dat graag wil. Ze hebben een soort censuurachtige houding. En, uh, en ja, het, het, het, ik, ik heb vandaag gehoord dat Blatter zegt... ik stap op als ik een uh, goede opvolger vind. Ja, dan denk ik, ja, dan ga je weer. Hè? Moet de man zichzelf in het zadel houden tot hij vindt dat er een goede opvolger is. Hij ja. moet dat vinden, hè. Niet ja. wij, punt... hij moet dat vinden. Ja, je punt is duidelijk, Mino. We wachten af, want uh, we weten niet wat dit oplevert... en ook nog niet nee, wat voor strafje wel. boven het hoofd hangt... maar dat zullen we allemaal in de toekomst, Nou ja, dat zou, ik, te het zou horen krijgen. Zijn. Ja, het zou handig zijn als je dat ook te horen krijgt. Hè. Als je wordt, uh, zeg maar, dus aan, wordt aangeklaagd, van wat dan de strafeis is... Maar ook dat is niet. Maar het is interessant om te, om te kijken wat er gebeurt. Om in, in die mate te bepalen van hoe modern of niet-modern zo'n organisatie is geworden. En hoe doorzichtig of ondoorzichtig zo'n organisatie is. Ja. Wat... Dus daar wachten, we, daar wachten we netjes op. Maar wat denk je tot slot? Wat, wat, gaan, wat voor straf kunnen ze hier geven en gaan ze hier geven? Ik, ik heb echt geen enkel idee. De zit vast wat alles in staat, denk ik. Ik bedoel, uh, daar gaat het verder. Kan het ook wijzen. alles dat... zijn? Kan het een boete zijn of een schorsing? of het Alleen foei. Ja, dat zou kunnen. Of misschien dat ze, als ze heel intelligent zijn, dat ze zeggen: van ja, er is eigenlijk niets gebeurd, want die meneer mag gewoon een mening uiten. Ja, ja vrijheid van meningsuiting hebben we in Nederland ja, in elk geval het. wel, dacht ik. Nou ja, ja in Nederland hebben we dat wel. Ik weet niet of het in om geld. Dat gaan we ja. merken. Minoriola, oh, nee. dankjewel. Wij zijn er morgen terug met heel veel schaatsen vanaf kort over twaalf op Radio 1. En om vijf voor half negen s'avonds, Nederland-Estland, helemaal live. Graag tot morgen.